Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan is aan zijn vijfde termijn begonnen. Vanmiddag werd hij in Ankara opnieuw beëdigd. Erdogan beloofde dat hij het bestaan en de onafhankelijkheid van Turkije zal beschermen. De 69-jarige Erdogan is sinds 2003 aan de macht en is de langstzittende Turkse president in de geschiedenis. Het bestuur van Amsterdam vindt het niet uit te leggen dat de treinverbinding met Londen volgend jaar maandenlang plat ligt. Vanwege werkzaamheden op het Centraal Station... is er geen plek voor een kantoor voor de controle van paspoorten en koffers. Amsterdam wil met het ministerie, ProRail en de NS gaan kijken... of de werkzaamheden op het Centraal Station kunnen worden versneld. Bij een klopjacht in Israël hebben militairen... een Egyptische politieagent doodgeschoten... die kort daarvoor het vuur had geopend bij de Egyptische grens. Dat meldt het Israëlische leger. De agent schoot twee militairen dood... Tijdens de klopjacht werd ook een derde Israëlische militair doodgeschoten. Mogelijk heeft het schietincident te maken met drugsmokkel. Het uitleveringsproces van Joran van der Sloot aan Amerika is begonnen. Hij is vanuit een zwaar beveiligde gevangenis in Peru... verplaatst naar een cel in de hoofdstad Lima... en wordt waarschijnlijk vrijdag naar de VS gevlogen. Daar moet hij terecht staan voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Zij verdween 18 jaar geleden op Aruba en werd voor het laatst met Joran van der Sloot gezien. Tennisser Rafael Nadal moet naar verwachting vijf maanden revalideren van een heupoperatie. Door zijn blessure staat de Spanjaard sinds de Australian Open in januari niet meer op de baan. Ook kan hij nu zijn titel op Roland Garros niet verdedigen... en is hij voor het eerst sinds 2005 uit de top 10 van de wereldranglijst gevallen. Nadal zou weer fit kunnen zijn in november. Dat is de laatste maand van het tennisseizoen.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 Come on, come on, come on I'm with you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 Het is nog exact hetzelfde. Het is alleen maar zelf wat de klok slaat. Ze langs de kant zeggen dat ook. Ja, Cascum komt er eigenlijk niet aan pas. En daar vallen aan, vallen aanvallen aanvallen aan. Op aan, aan. de kansjes. Geen doelte. Jeetje, en daar gaat het om? Ja, en daar gaat het om. Dat is belangrijk in dit spelletje. Hè? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, gewoon doorgaan met uh, met uh, aanvallen daar. Uh. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Uh, de heren ja. van S6 we hebben nog een minuut of twintig te voetballen, dus dat is niet dingen mogelijk. Maar hij moet wel een keer vallen en hij moet gewoon even mee zitten. Zeker. Anders, anders is degradatie echt feit. Ja, ja, ja, ja, Ja, dan, uh, ja de afgelopen wedstrijd ook. Hè? dan, dan ging, het, ging het lekker en dan ging het toch weer niet. Dus, uh, ja, ja zo, uh, zo kan het lopen. Vandaag gaat het lekker en wil hij er gewoon niet in. Een echte spits, een echte een ervaren spits uh, ontbeert nu een beetje. Hier, dus dat werkt ik ook wel. Ja. Dat is jammer.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 Nou ja, dat is uh, duidelijke taal van uh, Emma Histers, de nieuwe single HJB. Oftewel, hou je bek. CFM, Race Radio, Bit report. Ja, en die moet je vooral uh, gaan uh, draaien als je naar uh, Beverwijk, naar Rendel uh, toe gaat. Want ja. uh, Rendel uh, praat zo een uur uh, vol. Heeft hij uh, geen moeite mee? Uh, toch, Benno? Nee, helemaal niet. Wat? Vijf een uur. Uh, dat gaat hem wel lang. Rendel? Als je een beetje snel praat. Zeg, ja, dat gaat gaat helemaal lukken. Zeg Rendel uh, in het uh, Zaltvoers Museum. Daar gaat uh, eind van de volgende week, komende week, uh, de Formule 3 uh, tentoonstelling van uh, start en um, ja. tot ze.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 Uh, dat was volgens mij Tom toen, toch? Ja, ja, Tom, ja, ja, ja. Tom toen, ja, Tom Coronel. Ja. Ja, ja. ja, ik moet even heel goed, ik had toen nog haar op mijn hoofd, ben nou? Ja, een ja. ja. hele tijd geleden, ja, ik ook. <laughs> Ken jou <het>? is dat. Hé, <laughs> hey, jou nog eens door.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 en uh, nou uh, jij uiteindelijk met bijna overslaande stem heb je toen uh, verslag van <laughs> gedaan en dat was, uh, ik kom er nog ja, goed maar, er, geweldig. Uh, hey, maar hey, er zat toen zoveel publiek ja. en uh, Tom werd op dat moment natuurlijk gewoon wel beheld en ik kan heel goed herinneren in die uitloopronde met die vlag. Ja, ja dat, dat publiek dat hoor je gewoon hey, in Utrecht. Heel simpel. Dat ja. ging zo uit zijn dak. En dat was nog spannend ook hè die race. Het was een spannende wedstrijd. Ja, ja, want zijn banden die raakt op. Ja, ze behandelen dingen in toestand. Ja, weet je, het was een, een, een hele kleine... Uh, ik, ik kan me erinneren, ik heb toen nog met Arie Luijendijk en Tom in de pitbox gestaan. En toen zat uh, Tom eigenlijk Ja, wat moeten we om te winnen? En toen zei Arie, gasgever. klaar. <laughs> <laughs> ja, dat was mooi. Ja. En, uh, nee, maar het was... Nee, het, het, het was natuurlijk gewoon sowieso de hele apothees daarheen. En uh, ik geloof dat er toen ook iets van, uh, iets van 60, 70 80.000 man zaten. Nee, joh, honderd. ja Marlboro Masters was altijd ...honderdduizend ja. mensen. Ja, en... ja, ik kan me herinneren dat we daar wel eens weg zijn gereden... ...van de Mobile Masters, dus dat we dan om 11 uur nog in het dorp stonden... ...en we ja. konden. Ja, precies. Dus, ja, ja. Dat hebben ze tegenwoordig beter geregeld, zullen we ja, Nou ja, <laughs> ja... Ja, toch? We hadden het er net over, maar uh, er was gewoon eigenlijk heel weinig geregeld. Ja, we had een extra trein, maar, uh, ja, vet, maar... Er was niks geregeld. Vet. Nee, er was verder niks geregeld. <laughs> nee, dus, mooie tijden. Ja, ja, iedereen moest het maar uitzoeken. <laughs> ja, maar gewoon... Uh, ja, ...wat Tom toegepasteerd heeft, heeft hij uiteindelijk eindelijk toch eigenlijk... ...wel een beetje toe richting die testen met z' Bracht, hè? wat hij toen later met ergens gedaan heeft, okay, okay. en uh, uh, uiteindelijk uh, gewoon door, door geldgebrek zijn ze toen uh, niet te veel lenen ingekomen, in die tijd uh, moest je toch ook wel heel veel geld meenemen, ja. uh, tegenwoordig nog, nog veel meer, maar dat was wel in die tijd natuurlijk zo, ja. en uh, maar dat, wat hij daar deed, ik kan me wel heel goed herinneren, die was serieus oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja, C's C's C's C's C's C's okay. zeker weten. Ja, je nou, uh, uh, uh, uh, uh, we gaan even naar Spanje toe, heren, voordat jullie lekker doorbabbelen.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 Maar, uh, ik, ik zou het wel prachtig vinden. Nou, zeg maar, als, uh, even eerlijk. Als Max of Perez of Red Bull alles wint. Waar zitten we dan naar te kijken? Dus, ja, nee. uh, laten we hopen, laten het we, we zo zeggen. Ja, dat zou ik ook heel mooi vinden. Uh, stappen 1, Perez 2 en de eerste bot gaan ze samen af. Dan hebben we een <lacht> mooi... <lacht> ja, we, we zijn even voor Alonso uh, dit weekend. <lacht> ja, ik ben nu opeens... Maar, nou, maar, hey, ik heb het gevoel. Als ik zie hoe Alonso op Tony bezig is. Dat de hele wereld voor Alonso is. Ja, is dat is ook ook zo. Ook zo. Zijn vel, ja. En dat gaat zo lekker. En die Aston Martin doet het natuurlijk ook best wel. Uh, ja. Dus ja, ik heb op Tomokloosjes, uh, En ja, dan thuis, ja, weet je wat dat, hey, we kennen hier in zandvoort een feestje, wat, wat, wat daar gaat gebeuren? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En we hebben vandaag al heel veel Spaanse muziek uh, gedraaid in, uh, in de uitzending. Ah, oh, maar dat, dat, dat, is, dat, is, dat gaat goed komen dan. Dus dan moet het goed gaan komen <lacht> vooral also. Ja, hij moet ja. even een beetje gas geven, hij staat nu in die Q1 pas op de zevende plek, dus ja. Op een seconde, dat gaat niet goed, hè? Maar hij gaat wel door. Uh, in dat, uh, ja, de Fries heeft uh, nog geen tijd. U2 dus, uh... wordt weer heel anders. PS is nu een stelde ronde bezig. Dus hij gaat ook uh, zichzelf verbeteren. Dus ja, uh, afwachten. Laten we hopen laten we gewoon een hele mooie wedstrijd. Maar ik zeg. PS, Verstappen 1-2, eerste bocht samen eraf. Helmoet moet helemaal uit zijn plaat gaan en Alonso winnen. Zullen we het overhouden? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Uh, morgen om drie uur uh, gaan we het uh, meemaken. En een beetje regen erbij uh, maakt het ook wel leuk. Ja, uh, maakt het ook weer spannend. Ja, maakt het ook weer spannend. Zeg, dan nog even terug naar het verleden. Uh, gisteren was Jan Lammers jarig. En uh, vandaag ja. heb jij op je Facebookpagina uh, een autootje. Uh, uh, maak je reclame voor uh, van de Renault 5 Turbo uit 1982-84. Uh, dat, ja. uh, dat was eigenlijk ook nog wel een hele bijzondere raceklasse, hè, die ja, Renault 5. Dat was de mooiste klasse die er ooit geweest is. Ja, ja. Dat, dat waren allemaal stoute mannetjes die daarin oh, ja? reden. Inclusief Jan Lammers. Ja. Een heleboel <laughs> Fransen, een, een hele hoop Italianen. Okay. En, uh, uh, dat was een heel dik bommetje, zo'n vijf turbos, de mensen dat die me kennen met een motortje achterin. Dus het was geen gewoon Renault 5, hier, het was een, uh, een dikke turbo, een uh, klein uh, 1300 C turbo-motortje achterin. En vreselijk lichtige autootje om in te rijden. Ik heb er zelf al eens mee gereisd. echt okay. erg autootje mee te rijden. En nou, dan gingen daar gewoon 30, 35 van die mannen ja. van start, Ja, knettergekke gasten van start. nou dat, Laat zo zeggen, de plaatwerkerijen hebben altijd heel veel werk gehad eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar we waren gewoon hele mooie wedstrijden, gewoon door heel Europa heen, met uh, vooral... Uh, yeah. Toch ook wel grote namen laten in de auto's. Uh, er zaten een heleboel jongens in die ook wel later in de tourwagen Hele mooie dingen hebben laten zien. Waaronder ook natuurlijk ook wel uh, Jan Lammers. Uh, Blekemolen heeft er ook nog ingereden. Meerdere. Uh, ja, jongens. Vreselijk mooie wedstrijden. En ja. Jan was daar gewoon een, ook een heel goede jongen in. Maar altijd met heel veel stoute dingetjes allemaal. Want oh. zo ja. is ja. daar niet gereden. Ja. Oh niet? Nee. Is... nee, nee, nee. Er werd wel heel veel gestoeid. Heel veel genoeid voornamelijk. Okay. En, uh, maar uh, ja, het was wel de tijd dat uh, het gewoon kon. Dat gewoon uh, fabrikanten gewoon hele mooie HC's neerzetten. Ja. Want, ja. Uh, BMW heeft dat gedaan met de BMW hem eens. Renault deed het in die tijd natuurlijk heel veel met hun uh, met eigen... Met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 Ja, heel erg ah, goed. Ja, hey Rendel, dankjewel. Hè. En uh, volgende week weet je niet, hè? Eh, volgende week op de Red dus, Oké. Okay. Dan dus daar bellen. Geweldig. Gaan we doen. Okay. Hoi, hoi. Oké, okay, dankjewel. dankjewel Rendel. Tot volgende week. En dat was Rendel in Beverwijk. Jan, hoe is het op uh, Duitjesveld? Nog exact hetzelfde. Nog steeds? is alleen stand op het klok slaan, maar geen doel. En uh, hoe lang hebben we nog uh, te we spelen? Want de tijd is bijna voorbij, denk ik. De tijd is voorbij, je hebt dan een waterpauze ingelast. Een klein opstootje bij ons. Of, uh, ik probeer de tijd te wekken. Ik heb een klein trachterwemer. Dat dacht ik. Zijn limpie laat hem naarijen. Die werd gestuurd op, op de gilse. Ah, het is... Uh, zullen enkele minuten komen. Ja, en dan uh, ja, uh, scoren en uh, verlengen. Uh, maar hoe gaat Verstappen? Goed of niet? Uh, verstappen op de eerste plek op dit moment in de Q1. Dus uh, dat gaat helemaal goed. En uh, uh, Nick, Nick de Vries moeten we ook een beetje volgen natuurlijk. Die is uh, op, de, op de achtste plek op dit moment. Dus oh, cool. die zou ook doorgaan naar de Q2. Uh, cool. Dus dat doet hij heel netjes. Nou Jan, alles ons op de hoogte. Als we het dit is, laat we het weten. Uh... Oké, okay, dankjewel hè. Hoi.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 ja, ze waren net uh, aan de auto aan het sleutelen. En wat zie ik? Tot een grote verbazing. No. Een grote spuitbus WD-40 naast de auto. <laughs> nou, die kennen we allemaal ja. natuurlijk wel. He. Ja, dat is gewoon sluipreclame. Moet, ja. moet je wat schoonmaken ja. of een uh, schroef loskrijgen. Ja, okay. of, uh, oh ja, een sticker loshalen. Oh, dat, ja. kan, dat kan ook oh, ja. met uh, WD-40. Ja, okay. uh, dus uh, ook daar gebruiken ze de wd is... mag, mag eigenlijk helemaal niet, hè? He, ja. uh, piep! Ja. <laughs> ik heb niks gezegd, hoor.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 Als ik uh, deze single uh, zo hoor ben, en ook kan het best een hit gaan worden. Ja, denk je de wel. De single wel. van Kylie ook. Ja, dat, uh, dat uh, dreunt toch lekker door. Nou, dat zou ik zeggen. Ik zeker, padam, padam. Ik heb uh, mijn koptelefoon even afgezet. De, de uh, Australische uh, dame. Ja, ik vind het wel een leuk plaatje. Is zeker. Wat ook een leuk plaatje is, is de nieuwe single, of de single, van Frank Marsmeijer. Ja, hij is uh, blijkbaar helemaal terug. Uh, we kregen van het uh, Willem de Bie, heet die meneer. Die stuurt ons altijd nieuwe muziek toe. En uh, deze week zat uh, Frank Marsmeijer ertussen. En wie is Frank Marsmeijer? Dat was een Nederlands voormalige televisiepresentator. Hij was uh, en een voormalig semi-professioneel voetballer, zanger, dus dat zat er vroeger ook al in. En horecaondernemer. ondernemer. Nou, met name dat laatste, dat brak, brak hem eigenlijk stevig op.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 Even kijken of we een gevangenisstraf... Uh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 Vergeet niet op tijd te genieten, ja iedereen is al zo druk. Je leeft maar één keer, pak je spullen en zoek het geluk. Ga je mee naar de zomer, naar het land van je dromen. Een aan het strand, met een glas in je hand, iedereen bruin gebouwd.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 Aan het strand, een glas in je hand, iedereen bruin gebrand. Ga je mee naar de zon naar het land van je droom. Aan de bar bij Rauw zijn de drankjes echt koel. Cool? Een strand, een glas in je hand. Ja, zou het echt gebeuren? Zou dit een zomerrit uh, gaan worden, uh, Daddy V? Ja, nou, het, uh, ik denk het wel. Het klinkt wel ja, al, uh, ja, toch? heel gezellig. Ja, Frank Masbij, uh, ga je mee naar de zomer? Nou, dat wil nou, ja, iedereen wel. Zeker, de ja. meteorologische zomer is uh, begonnen. dus. Ja. Uh,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 Um, en waar ze natuurlijk ook allemaal liggen die bunkers, dat is natuurlijk, nou, daar weten we alles van. In Zandvoort, waar ze, waar, hier zijn natuurlijk ook heel veel bunkers gebouwd, met name in de waterleidingduinen. Het is vandaag ook Wereldfietsdag, een wereldwijd initiatief om het gebruik van de fietsers als duurzaam en gezond vervoersmiddel te bevorderen. Jongerenorganisatie Team Alert die gaat daar, grijpt deze dag aan om de noodzaak van fietsveiligheid te benadrukken. Uit de recente cijfers van het CBS blijkt dit erg nodig te zijn.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 Um, nou, en dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste zaken. Nee, je moet sowieso niet op je telefoon gaan zitten. Gaat ja. je stuk ja, ja, Gaat je ook stuk koken. En ook niet kijken als je aan nee, het fietsen bent, want nee, uh, dat leidt erg af. Uh, nou, eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ik zal het even noemen: donderdag is het Wereldoceanendag. En, um, nou, en, en vrijdag, dat vond ik ook een hele leuk, is het Donald Duckdag. Donald Duckdag. Daar wil ik oh, afvragen. Dat is echt leuk. Ja, precies. En nog steeds bestaat je, hè, de Donald Duck. Ja, is, uh, Donald Duck, zijn officiële geboortedag is 9 juni. 1934. Hè? Volgend jaar 90 jaar Donald Duck. Dat is wow. hartstikke leuk. Wauw, wauw, wauw, wauw. Gaaf. Nou, dankjewel weer voor de inhaakdagen. Zodat ik horen van Fred wat hij gaat doen. Fred, daar hebben we het over dan.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 Nee, meer uh, kan ik er ook niks, uh, niet over zeggen, Fred. Nee, het is zoals het is. Het is zoals het is, inderdaad. Hey, Fred, je De bent er weer. Goedemiddag, Toyota. Uh, wat zeg je? Toyota. Ja, <laughs> wat ga je doen, Fred? Vandaag? Wat ga je hey, doen? Heb hey, je ja. nog leuke artiesten?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 dan is ieder paar een parodie daarop. Oh, oké. Ja, Ik ken hem niet. Als je een meisje bent. Oké. Okay. En dan? En uh, ja, als je dan uh, als verliefd bent, dan ben je verliefd. Uh, <lacht> ja, ja. Nou, ja, dat zijn, ja, dat is duidelijk toch, uh, Benno? Ja, ja toch? Okay, ja, dat lijkt mij wel hoor. Jijmee ja, dus, uh, stuiver gaan we ook nog eventjes bellen. We hebben het over hé, hey, schat. Hé, hey, schat. Hé, hey, schat. Hé, hey, schat. Oké. Okay. En dat was het. En, uh, dat dat, dat was het plaatje. Nou, dank je wel, schat. Ja, ja dat, zo, zo. Zijn jullie lief voor elkaar? Vorige ja, week was het wel anders, hè? Oh, oh. Met uh, Zandvoort voor jou. Uh, Jouw ja, tolok, voor pampers. Uh, ja. Uh, de, de, de, ja, ja. De, de, de, de, de, de, de, de, Een zuurstofapparaat ja, ja. hiernaast. Uh, uh. Niet wel geloof ik. Ik ben Gelukkig <zijgt> met succes geredineerd. Uh. Hij is er weer, uh, Fred. Dus, ja, nou, leuke le le le uitzending. Uh, verzoekplaten, ook altijd welkom natuurlijk. Ja, zfmartisten.nl